Naar het NOS Journaal. In de Brabantse gemeente Sint-Antonis zijn bijna 6.000 verwaarloosde knaagdieren in beslag genomen. De landelijke inspectiedienst Dierenbescherming deed een inval in twee verschillende bedrijven. In één daarvan hadden de hamsters, muizen en ratten al een tijd niet te eten gekregen. De omgekomen dieren waren aangevreten door hun hongerige soortgenoten. Verder zijn zes papegaaien in beslag genomen die er ook niet best aan toe waren. Tegen de eigenaren van de bedrijven is procesverbaal opgemaakt. De Europese Centrale Bank verhoogde rente tot 1,25 procent. De ECB doet dat om de inflatie te bestrijden. Voor EU-landen die het moeilijk hebben, zoals Portugal, Griekenland en Ierland, is de renteverhoging geen goed nieuws. Maar de ECB vindt inflatiebestrijding nu van het grootste belang. Sinds mei 2009 hanteerde de Europese Bank een historisch lage rente van 1 procent om de economische groei in de eurozone te stimuleren. Op een school in Rio de Janeiro heeft een schutter zeker acht mensen doodgeschoten, dat meldde Braziliaanse media. Volgens de tv-zender Globo TV is de dader een van de doden. Die zou na de schietpartij de hand aan zichzelf hebben geslagen. Zijn identiteit is nog niet bekend. Zeker vijftien mensen zijn gewond geraakt. Een Amerikaanse luchtverkeersleider wordt ontslagen omdat hij tijdens een nachtdienst besloot te gaan slapen. De man moest op de luchthaven van Knoxville, Tennessee, de radar in de gaten houden. Terwijl hij sliep werden zeven vliegtuigen binnen door een collega op een andere verdieping... die voor radarinformatie heen en weer moest lopen. De zaak in Knoxville kwam aan het licht... tijdens een onderzoek naar een incident in Washington. Daar was een luchtverkeersleider per ongeluk in slaap gevallen. Naar aanleiding van de incidenten gaan er steeds meer stemmen op... om de bezetting in de verkeerstoren s'nachts uit te breiden. Het weer. Nog enkele wolkenvelden, maar vanavond wordt het overal helder. Morgen veel zon. De maxima ligt tussen de 11 en 17 graden...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 in this quiet time yeah. And I keep thinking Oh, I'm thinking Time's been my teacher I don't want to leave you So please give me one more try I'm tired I'm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 Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y met je lichaam tu cuerpo alegría Macarena, eh hey, Macarena, met tu cuerpo zal het de aandacht trekken. Magarena, met je lichaam zal het de aandacht Alegría Macarena eh hey, Macarena baila tú pues Macarena tu cuerpo, cuerpo para dar la alegría qué cosa buena Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. baila tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Eh, Macarena!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 Was toen ik het dossier nog had. Het gouden goud maakt blij. Dit hart ik heb, was. rust de, tweede hand. de een tweede hand. Je blijft geen gouden koper, Geen gouden Ook al had je wel de kans. Want dit is mijn een hart. Een houten hart. De dames voor u hebben het al vast